11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De werkloosheid is vorige maand sterk opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de laatste 30 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen zonder werk. economie redacteur André Menema.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 In het centrum van de Syrische hoofdstad Damaskus is een zware explosie geweest. Het gebeurde vlak bij het hoofdkantoor van de regerende Baath-partij. Ook de Russische ambassade ligt in die buurt. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. Zouden slachtoffers zijn gevallen, maar hoeveel is niet duidelijk. Door de explosie hangt er een dikke zwarte rookwolk boven de stad. De Brabantse politie heeft in verschillende plaatsen... 18 hennepkwekerijen ontmanteld. In totaal werden gisteren 5700 planten gevonden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 Dat gebeurde tijdens een excursie in een nationaal park in Cameroen... aan de grens met Nigeria. Het weerwolkenvelden breiden zich vanuit het oosten uit over het land. Hier en daar kans op wat lichte sneeuw. Vooral in het westen nog af en toe zon. Het wordt tussen de 0 en 2 graden. En morgen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie viel op de A9 van ook maar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. Acht kilometer na een ongeluk. Tussen knooppunt Raasdorp en Battoeverdorp is de weg helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Alkmaar richting Amsterdam en Utrecht... kan vanaf Uitgeest beter omrijden via Zaandam over de N203 en de A8.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 Kies voor de risicoloze oplossing, zelfstandig, zonder vaar. it staffing. Good thinking. it staffing.nl. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Zijn we in Nederland aan het basje Jong tegen oud, in de strijd om werk en pensioengeld. Moeten we meer ophouden, vindt publicist Helene Krul. Gewoon allemaal de krachten bundelen. Ik vraag haar zo hoe. En ook al is het nog steenkoud, het tuinseizoen komt eraan. En daarom begint vandaag Tuinidee. 6000 vierkante meter tuinontwerp in Den Bosch. Onze verslaggever gaat erheen voor zijn balkonnetje. En moet popmuziek gestimuleerd worden, zoals de PvdA en de SP willen, of moeten popmuzikanten gewoon zelf de broek ophouden? Daarover debat. En voor de juiste maat en het goede ritme surf naar de het buurthuis verdwijnt razendsnel uit het straatbeeld. Zeker 100 buurthuizen zijn al gesloten en vele tientallen zijn met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Ook buurthuis De Meidoorn in Breda staat op de rand van de afgrond. Per 1 augustus stopt de subsidie van de gemeente en als er niks gebeurt is het afgelopen met De Meidoorn. Verslaggever Jan Peels is in Breda. Jan, is het een beetje gezellig daar? Ja, hier in de hoek zitten ze gezellig koffie te drinken. Sorry, wat zeg je? <rots> oh, die willen al meteen niks ja. op de radio zeggen. Maar ze zijn er wel in het buurthuis in ieder geval. Ja, maar wij willen wel uh, op uh, antwoorden. hoor. Ja, Ik weet wel wel. wel. Ja. Je hebt activiteiten hier in de buurt. Ja. 50-plussers. Dat zegt uh, Ruud van Erf. Laten we eens even kijken wat ja. gebeurt er gebeurt eigenlijk. Want is er is hier een soort uh, overzichtje van wat jullie allemaal doen? Ja. ja. Even kijken hier. Ja, dat wat hebben we hier? De jeugd is cozy de, ja. de wijkkrant die, uh, maakt een hele lijst van welke activiteiten hier allemaal in het buurtcentrum gebeuren. Maar van, op deze ochtend zo, op zo'n doordeweekse ochtend? Ja, het is koffieochtend voor de een inloop voor de dames. Dus uh, ik kom altijd koffie drinken. Verder ja. en, uh, en ja, wordt er ik er wordt uh, gebiljart, er ja. is een uh, dartvereniging. Ja, de kindercomité heb je ook uh, 30 activiteiten op jaarbasis. Er worden koersballen Tegenwoordig is nieuwe instuifje voor de jeugd weer opgezet we op woensdagmiddag. Naast nou, ochtends waar je zei dat het kantoor van dus en de een supplie horen. die zijn hier elke ochtend met uh, activiteiten bezig. Ja, en er is een peuterspeelzaal uh, dus waar uh, uh, activiteiten doen. zijn. Ja, dat door. klinkt toch naar uh, een groot bruisend centrum hier. Ja. En waarom zou het dan uh, moeten gaan sluiten? Want ja. vanaf 1 augustus is ja. er geen uh, subsidie meer. Bezuinigen, bezuinigen. Hè. Ja. Ja. Alles naar de banken en uh, naar Griekenland. En, uh, <laughs> en en met, niet naar jullie. En niet naar ons. Nee, wij moeten de leveren en de buurthuizen dicht. Hè? Ja, ja. Ja. Hier even aan een tafeltje. Anneke Timmer die zich ook enorm druk maakt over het sluiten van, uh, uh, van dit centrum. Waarom eigenlijk? Om dit, uh, omdat dit centrum moet behouden worden voor de wijk... Want uh, het is een volkswijk en mensen met uh, en, en, en behoorlijke armoe. Maar ook uh, dat ze een plekje zoeken om uh, de eenzaamheid een beetje te verdrijven. Dus uh, ze willen hier gewoon om een bakkie kunnen, er uh, activiteit doen, uh, gezellig een praatje maken. Daarom moet dit buurthuis blijven bestaan. We hebben actie gevoerd, er hangen spandoeken buiten aan het, aan het uh, buurthuis. Het leeft blijkbaar echt en het heeft ook een, een belangrijke functie hier in de buurt. Tuurlijk, van jongs af aan... Uh, zijn de kinderen opgegroeid met de meidoren? Pa gingen naartoe, nu de, de kinderen van Pa er ook naartoe. Dus dit is al jaren een centrum voor jong en oud. Zit ja, toevallig een, een jongere dame aan de tafel? Ik ben ook een vrijwilliger. <laughs> maar we zijn ook bij het gemeentehuis geweest met de spanborden. En hebben het ook daar goed aangekaart, dat we het er gewoon niet mee eens zijn. Ja, ik heb even vooraf ook de, de wethouder gebeld, meneer Berghout. Die kan helaas niet hier zijn vandaag, maar hij heeft wel gezegd: van, Kijk, op zich, ja, uh, zo'n buurthuis kost 150.000 euro. Ja. We moeten bezuinigen. Uh, eigenlijk zouden jullie zelf op zoek moeten naar extra invulling: Dus uh, cursus, uh, bedrijfjes, andere, uh, andere huurzen, huurders. Lukt dat een beetje? Ja. Sorry, sorry ja? We gaan ook uh, rap workshops houden. Ja? Ja. Er is al een uh, rapper mee geweest. Maar levert dat vo voldoende geld op? Uh, uh, ja, we gaan uh, rapworkshops in, in combinatie op uh, resultaat om uh, één keer per maand een uh, muziekavond, entertainmentavond voor alle leeftijds. Uh, Goed. De wethouder heeft echt gevraagd van, ja, buurt, ga zelf ook op zoek. Ja, we zijn er uh, genoeg mee bezig met mensen die ons willen helpen erin uh, op creatief vlak. Maar ook uh, initiatieven van uh, eigen bewoners die hier iets willen op gaan starten. Uh, bijvoorbeeld een, een computerbedrijfje of uh, desnoods iets uh, dat in trek is bij de mensen. Tweedehands shop enzovoort. Maar ook uh, misschien uh, dat je moet dijken aan een wijkrestaurant met uh, gezond eten. Cupcakes, zelfvermaakte cupcakes met snoepjes erop voor de kinderen. Oké, okay, maar ja, 150.000 euro is natuurlijk een hele hoop geld per Daar, jaar om dat bij elkaar zo... te verzamelen. Hè? Daarom zoeken we ook mensen die zich uh, met dit buurthuis willen bemoeien op een goede manier. En uh, ook uh, zeggen van, joh, ik ga mijn bedrijf in de en doen. Want het, uh, ze zijn uh, meer dan welkom nu. Maar ja, hier verderop staat een, een seniorengebouw. Er is ook een school, daar zouden kinderen naartoe kunnen. Biljarten zou bijvoorbeeld in dat bejaardenhuis kunnen. Ja. Is dat een oplossing? Nee, dat is geen oplossing. Dat is ook wat de wethouder zegt, hè? Ja, weet ik. Maar ik heb gepraat met de mensen van de seniorenflat... en die gaan absoluut niet naar dat andere centrum toe... want daar voelen ze zich niet welkom. Ze zijn de meidoren gewend en de meidoren moet gewoon blijven. Oh, Sorry, wat ja. zijn? Ze zijn ook niet welkom naar Westermiek. Westermiek zit toch ook nog... Westermiek is het bejaardenhuis. Dat is het bejaardenhuis. Ja, dan wil hij de activiteit naartoe plaatsen. De hier. Die, uh, doen hier koersbal, die doen hier uh, beachten en ze doen hier kaart. Die zijn ze hebben hier een flat gebouwd, speciaal voor de oudere mensen... dat ze niet over straat hoeven te komen, zeker in de winterperiode. Daar hebben ze een gang gesloten. En nu zegt hij, boem, af, af, dit is klaar. Jullie gaan maar naar het Westenbiek toe. Waar is die flat dan voor gebouwd? Ja? Ja. Die mensen komen hier al inmiddels al tien jaar, dus die, die, die weten niets anders. Sinds 1991 bestaat dit uh, wijkgebouw? Ja, ja, ja wat 78 al. 78, 78 zelfs. in 1991 was uh, de renovatie. Aha, het ziet er nog prachtig uit. Dat ja, zou het zou ook zonde zijn eigenlijk ja, tuurlijk, als, als dit leeg zonde. zou komen te staan. Zeker weten. Want dus er zijn heel veel uh, activiteiten die zal al weg hebben gedaan. Dat is uh, gewoon een subsidie. werd. Ze kregen wat vrij uren, sommige verenigingen. Dit, dit, dit, want u krijgt je subsidie meer, daarom zijn wat verenigingen weggelopen. Ja, ja, maar u heeft natuurlijk ook wel in de gaten dat die gemeentes natuurlijk ook steeds minder geld krijgen. Ja, dat is wel waar. Daarom verwachten ze meer van de burgers. Maar het moet varieer blijven en vooral, het is een wijkontwikkelingsgebied, Thuin zegt... En vergeet niet Westerpark, de wijk ernaast. Want uh, daar wonen ook mensen die uh, ontslagen worden en uh, wat minder te besteden hebben. Dus dit en dan, wijk... die zijn dan ja. aangewezen op zo'n wijkcentrum? Ik vind van wel, want dat is laagdrempelig. En voor uh, een paar euro kun je een bakkie doen en uh, gezellig vertoeven. En met, met, met hele beperkte middelen kun je een activiteit aanbieden. Nou ja, fijn. Lekker een bakkie doen. Dat is één, maar hup de straat op om inderdaad goede invulling te krijgen ja. natuurlijk ja, voor dit wijkcentrum kijk, ik uiteindelijk. Ik heb, he? zelf, ik heb zelf al uh, twee bedrijven. Die echt wel uh, ja, een uh, idee erbij krijgen om hierin te... Gaan we uh, investeren? Oké. Okay, nou, heel veel succes. Ik hoop dat het helpt. Ik heb nog gevraagd wat de wethouder uiteindelijk nog extra wil bijleggen. Ja, dat wil hij helaas nog niet zeggen. Maar als jullie goed ik je best heb doen, doen, dan. Uh... Dat hij, ik heb het gehoord dat hij, als hij, uh, uh, wij uh, uit de vaste groep uh, van de Meiden of Vrijwilligers, uh, bedrijven kunnen zorgen voor 75% van, de, van het, van het pand opbrengen. Dat hij die 25%. Uh, Aha, er is, is nog hoop dus. Ja. ja, dat heeft hij letterlijk gezegd en daar heb ik op recorden staan. Succes daarmee. Zet hem op. Nu nog een gezellige boel daar in het buurthuis de Meidorn in Breda. Maar hoe lang nog? Nou, de bezoekers zal het niet liggen. Dat hoorden we net in de reportage van Jan Peels. De winter mag dan nog zijn gretige ijskoude tentakels uitstrekken... over de lage landen aan de zee. De krokussen zijn al gesignaleerd. En nog even. En we zitten in de tuin gekieteld door de eerste voorzichtige zonnestralen. Maar die tuin die kan langzamerhand wel een opknapbeurt gebruiken. En met dat in het achterhoofd gaan we duizenden mensen naar Tuinidee, de grootste tuinbeurs van Nederland, die vanaf vandaag in Den Bos wordt gehouden. Verslaggever Robert Jan Boy is er ook om inspiratie op te doen. Robert Jan, goedemorgen. 6000 vierkante meter, waar begin je? Hey. Ja, goedemorgen Felix, uh, waar moet je eigenlijk beginnen? Dat is een hele goede vraag, want uh, ik zie hier vier hallen vol tuinplezier. Ja. Ik sta hier uh, juist recht voor een, uh, een tuinbad. Een jacuzzi, noem je dat ja, uh, geloof ja, ik? Ja, ja, hier. Een bubbelachtig uh, geval, mevrouw die staat <laughs> erbij te glunderen. Ik weet niet of ze twijfelt, samen met haar man schat ik zo in. Ja, ja, ja, ja. Komt ze juist ja, ja. hier uh, hal, wat is dit, hal 4 binnen volgens mij, of hal 3 binnen? Oh ja. ja, En dan is het toch een beetje oriënteren, want waar moet je nou als eerste naartoe, hè? Ik, uh, oh, ik loop ergens gewoon heen wat ik mooi vind. <laughs> en dan is dit, dit bubbel wat uh, aardig voor in de tuin? Nou, ze zouden dit wel lekker vinden, maar ik vind het in de tuin een beetje ontsieren. Maar ik zou het wel lekker vinden. Dat, ja. Uh, dat, ja, ik vind het wel heel erg fijn. Want denk we hebben de... wel iets met zwemmen. Ja. Maar ja, dan moet je wel een grote tuin hebben, denk ik dan. Nou, die hebben we ook wel. Of? Maar wij... vertel eens. <laughs> maar ja, bij ons, ons is het heel gevuld met groen. Niet ja. zoveel steen. Ja, alleen functioneel een terrasje en een garagepad en ja. heel veel bloemen. Ik ben dol op kleur. Dus ja, dit uh, is voor mij echt een feestje. Ja, maar ik, ik ben nog steeds een beetje gedesoriënteerd. Want hier achter u, hè, ik weet niet wat het zijn. Dat zijn een soort uh, ja, groene struiken, noem ik het dus, maar eventjes. Uh, Fortunia red Robin. Kijk. Fortunia red Robin, die staat ook in mijn tuin. Dat moet je maar weer net weten. Ja. Uh, de hortensia zal hier ook wel ergens zijn. Ja. En uh, ik zag net bamboe ergens uh, Ja, maar die werkt niet in mijn tuin, want die woekert. Die woekert, dat die moet boekert. je dan weer weten. Maar dit is blijvend groen, hè? Ja, goed. Het vergt natuurlijk erg veel onderhoud, maar dat vinden we altijd weer leuk als tijdsinvulling. Uh, dus het, uh, we vermaak ons er wel mee, Ria. Ja, mijn opa die was tuinman. En mijn opa die nam mijn moeder altijd mee toen ze klein was. En ja. uh, nou, toen uh, mijn moeder heeft uh, mijn zus en mij ook helemaal gek gemaakt van turnieren. Dus ja, het is mijn grootste hobby. Een hele ontboezeming hier. <laughs> ja. Op de tuin hierbij, naast het doelbad. <laughs> nou, ik zou het niet langer storen. Dank u, Dank u wel. Ik uh, ga even verder struinen weer. Meneer staat hier naast een Boeddha beeld. Ja, klopt. Ornament, waterornament. Is dat een novum in de tuin, een Boeddha beeld? Ja, dat is wel een nieuwigheid. Wat, wat, moet, je wat moet je daar nou mee? Ja, mensen uh, vinden het mooi en het geeft rust in de tuin. Dus, uh... Je moet zelf lachen, meneer. Ja, ik vind dat die Boeddha man, het is geweldig. Ze noemen mij ook wel eens boeddhatje. Maar dat komt waarschijnlijk door mijn figuur. Er komt een straal water uit de schoot. Ziet u dat? Ja, maar dat is bij mijn boerder ook hoor. Dit is een fantastisch gezicht. Ja. Een mevrouw die vol overgaaf aan ruiken is aan een groen struitje. Ja, heerlijk. Vertel ja. even wat er gebeurt. Volgens mij is het een uh, kruidenmuur. Dus. Uh, ja, dit is, uh, is super lekker voor in, uh, in de tuin. Even ruiken. Ik ruik helemaal niks. Deze moet je ruiken. Smil. Moet ik die ruiken? Oh ja, dat ruik ik een ja, beetje. Ja. Ja. Wat, wat zoekt u precies hier? Uh, nou, we moeten de tuin nog opnieuw gaan inrichten. We hebben laatst een huis gekocht, dus uh, inspiratie opdoen voor de ja. tuin. En welke kant gaat er dan op? Want hier is het om gek van te worden natuurlijk. Met al die struiken, al die planten, ja. al die harken, al die schoffels. Ik, Ga uh, zo maar door. Inspiratie, ik weet het nog niet. We zien het. De vriendin, die ligt in een deuk. Uh, moeder, moeder, ziet ja. er nog jong uit. Ja, oh ja. dankjewel. Nou ja, we zijn uh, net binnen, dus we hebben nog volop uh, te kijken wat hier te, te zien is. En Toevallig. Ja. Toevallig hier naast, uh, naast u staat uh, Bert Huls. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een tuinarchitect. Oké, okay, nou, wie weet uh, ja. Ja. kunnen we daar nog... Uh, hoe groot is de tuin? Niet zo heel erg, groot Nee, genoeg. hoe groot? 1 bij 1? Nee, nee. nee, nee. 10 bij uh, 7 of zo. Dus uh, het valt reuze mee, maar ja... Dat is een gemiddelde toch... Nederlandse even, twee, even in twee zinnen een tip, uh, Bert. Uh, kiezen, keuzes maken, niet alles willen. Een top 10 maken en met nummer 1 beginnen. Okay. Kiezen, keuzes maken, niet alles willen. Nee, ja, nou... Heb je wat aan dan zo'n advies? Daar ja. hebben we wel iets aan, zeker. Ja, zeker. Wat moet je vooral niet doen? Uh, ik vind het leuk om te zeggen wat je vooral wel moet doen. Je moet je eigen hart volgen. Doen zoals je het zelf wilt en niet wat de buurvrouw heeft. Dat is het belangrijkste. Ja, vind ik ook. Eigen keuzes maken. Ja. En geen tegels in de tuin misschien. Want veel mensen hebben tegels. We hebben wel tegels, maar ja. ook wel gras. We hebben wel wat groenigheid. En uh, ja, zeker. Want dat is, brengt toch wel de sfeer in, het, uh, in de tuin. En het buiten zitten en, uh, en kleur erin. Uh, als je nou alleen een wat? U gaat verder? Ja, wij gaan verder kijken. Want ja, ja, ja, de tijd begint te dringen. Ja, nou, succes, hè? Dankjewel. Dankjewel. Zeg, daar gaan ze. Ja. Even wat anders als je nou een balkon hebt... Als je een balkon hebt, want mensen met een balkon zijn er ook van harte welkom. Ja, absoluut. Ik bedoel, dan, dan zit je toch? Ja, nee, maar als, nee, als je een balkon hebt, dan zit je helemaal niet. Want dan maak je een verticale wand waar uh, van alles uit kan uh, groeien. Je ja. zet klimplanten en je zorgt dat de ruimte om te zitten gewoon optimaal blijft. Maar wel groen maken. Geen steen tegen steen tegen steen. Het klinkt allemaal zo simpel. Is het ook. Maar uh, wij gaan uh, met z'n allen zeg maar toch uh, ten onder aan het feit dat we veel te veel willen. En je moet gewoon voor jezelf kiezen. Dit vind ik belangrijk. Daar ga ik voor. Kies het groen. Zorg dat je lekker buiten kunt zitten. En wil geen tien dingen op een te kleine ruimte. En dan stop je je neus vol overgaven in een, in een dot munt. En dan ben je aan het ruiken. En, en, dan word en je daar word je gelukkig van. Daar word je gelukkig van. Want nee. dan weet je. En dat weet iedereen hier. De lente, Felix. De <laughs> lente komt eraan. Robert <laughs> Kom okay. Gaat weg. Dag. Tot ziens. Hij maakt altijd zijn eigen keuzes. Wouldn't it be nice? Sorry. Thank you 1966 met woorden dit is nice, het openingsnummer van het album Pat Sounds dat vele hits heeft voortgebracht zoals God Only Knows en Sloop Jombie. De gits.fm. Telkens opnieuw ontstonden er vooral op de Dam samenscholingen die even zoveel malen door de politie uiteengedreven werden. En daarbij werd niet eerst gevraagd of men misschien een toevallige voorbijganger was. Er werd zonder aanzien des persoons met harde hand opgetreden waardoor ook onschuldigen vaak behoorlijke klappen kregen. De jaren 60, de tijd van de provo's. Het is een ultiem voorbeeld van een periode met veel generatieconflicten. En nu, een halve eeuw later, komt dat woord ook weer regelmatig voorbij. Het generatieconflict. Henk Krol vecht voor 50 plus. En als reactie daarop komt deze week de beweging 40 min. Iedere generatie heeft zijn eigenaardigheden... en iedere generatie heeft kritiek op een vorige of volgende generatie. Publiciste Helene Krul is dat generatie Bersje zat. Ze zit bij een microfoon in het oosten van het land. Mevrouw Krul, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Enkele jaren geleden heeft u een boek geschreven... Tussen de generaties heet dat. U bent dus een kennen. Hoorden we net dan fragmenten uit de jaren zestig. Was het voor die tijd nog allemaal overzichtelijk? Nou, het is inderdaad zo dat... Uh, ik studeerde zelf in Amsterdam in die tijd. Dus dat was vrij heftig. Maar de rest van Nederland was daar weinig van te merken. Ja. Er ging gewoon uh, de wederopbouw en de jaren vijftig... gingen daar gewoon door... Dus in die zin denk ik niet dat daar aanvankelijk veel van te merken was. Natuurlijk wel in de media die dat uitzonden en zo op de televisie. Maar in het normale levensgevoel, is dan mijn idee, zijn de jaren zestig pas in de jaren zeventig begonnen. Maar in de groot jaren vijftig deel waren dat toen was er toen ook sprake van generatieconflicten? Nee, uh, nou, daar kreeg je de kans niet toe, want uh, natuurlijk, uh, je ouders waren uh, het absoluut gezag, en die ouders waren weer onder het absoluut gezag van kerk en staat uh, gesteld, dus er waren uniforme normen en waarden, en jong zijn, dat was iets, uh, ja, was een soort ziekte, dat ging dan wel over tegen de dertig ja tegen de 40 kon je pas echt kijken. En met 50 kon je pas echt een hele hoge baan krijgen. Alle presidenten van de wereld waren zestigers. Zeventig, want daar had je wijsheid en ervaring. Wat is daar nog van overgebleven? Nou, kijk maar naar Rutte en zo. <lacht> <lacht> he, dus dat is helemaal uh, verjongd. Alles is jong zijn is uh, in en oud zijn is uit. Terwijl, ja, we hebben eigenlijk uh, als kinderen van de, van de revolutie... daarvoor gezorgd toen der tijd he, dat jong zijn inkwam. Maar die absolute norm die het nu is... Ja, die uh, vind ik toch niet wenselijk voor uh, het samenwonen... en het samen zijn van verschillende generaties in de maatschappij. Bovendien zijn er tegenwoordig vier. Dat is ook nieuw in de geschiedenis van de mens. Dat is de oude generatie, mijn ouders, zo oud wordt. En uh, schoonmoeder 100, mijn vader 93. hoeveel dus leeft... geslacht? Uh, ja, dat weet ik nog niet zeker. Dat moet ik zelf nog even verkennen tegen die tijd. Maar uh, wat je merkt is dus dat die... Uh, die generaties uh, moeten hebben met elkaar. Dat is natuurlijk niet binnen het familieleven, want daar valt op dat dat best wel leuk gaat en veel hulp is. En uh, maar in de maatschappij is het toch uh, soms een keihard gevecht en dat neemt toe, vind ik. Hè. De babyboomers, die kent natuurlijk iedereen, hè. geboren in of net na de oorlog. Welke generaties kwamen daarna, na die babyboomers? Uh, nou ja, de, de, de eerste generatie die benoemd is, dat zijn mijn ouders, dus hè. Dus, dus voor de crisis en de oorlog meegemaakt, de wereldoorlog. Daarna krijg je dus uh, na die babyboomers komt de generatie niks. Oorspronkelijk heette die verloren generatie. Uh, ik scheel vijftien jaar met mijn zusje. Als oudste kind en mijn zus is dus de verloren generatie geweest, een beter opgeleide generatie die geen werk kreeg, heel lang heeft moeten wachten op vaste banen, omdat dus uh, ja die babyboomers, die van bij de babyboomers toen al al die plekken bezet hielden. Ja. En uh, ja daarna komt dan. Uh, maar nu heette de generatie niks. Ja, maar en daarna, wat eigenlijk... komt er na die generatie wat ja, daarvoor? Uh, nou, daarna komt dus eigenlijk, uh, zeg maar, mijn kinderen, onze kinderen van de babyboomers. Uh, dat waren de eerste kinderen die dus eigenlijk uh, bewust gewenst en verwekt waren. Twee kindergezin deed zijn intrede, dus een relatief kleinere uh, generatie... die eigenlijk ook uh, uh, de vruchten van de nieuwe pedagogische visie op kinderen... het wordt kindvriendelijk, deed zijn intrede, heeft meegemaakt. En hoe heet en die generatie? Uh, die heet de pragmatische generatie. En dan uh, hebben Zal we nog dat een generatie? Oh. Ja, dat is dan de grenzeloze generatie. Uh, ze worden ook wel de generatie Einstein genoemd, maar dat vind ik niet juist, want Einstein zit toch meer bij mijn kleinkinderen. Dat spul wat uh, al digitaal vanaf het derde jaar bezig is en uh, heel streetwijs is en wel gebekt en midden in de wereld staat. Dus die grenzeloze generatie, ook wel de Facebook-generatie genoemd, die is dus de, de laatste echte generatie binnen de generatiesociologie. Uh, generatie sociologie. En wat verwijt nou de generatie Nix bijvoorbeeld de babyboomer? Nou ja, dat die babyboomer gewoon op zijn, uh, op zijn stoel blijft zitten. Uh, ouder is, hè, de ouderen zijn die. Ik bedoel, mijn generatie gaat grotendeels met pensioen. Dus ik dat dan niet helemaal meer mee. Maar die Nixers die blijven zitten. Uh, hebben toch een aantal kenmerken van die babyboomers. al zijn ze niet strijdlustig, in de zin van uh, niet moralistisch. Maar wel, uh, ze blijven zitten waar ze zitten. Vinden toch ook dat ze het voor het, uh, voor het zeggen hebben in de zekere zin. En, uh, U beschrijft ja, het is, een beetje als een futloze generatie, die generatie ja, niks. Ja, ja ze, ze, ze houden een stoel bezet, zeg ik wel eens. Ja? He, Terwijl en, ze dat eerst zo uh, weten aan de babyboomers. Dat, dat, dat die babyboomers de stoel ja, hebben bezet. Ja, maar ja, ja, goed, ze zijn toch kinderen van die tijd ook een beetje. Ja. Kijk, generaties zijn geen, uh, hebben geen scherp scherpe verschillen, ze vloeien in elkaar over als het ware. He, dus iedere generatie heeft een soort... Uh, wat, wat, ja, die, die maakt plaats voor vernieuwing, maar daartussen is, in is het een beetje dubbel. Hebben ze wel het een van de ene generatie als van het andere? Zijn dat mensen die dus... veel zorgen hebben? Die, veel, die zich veel zorgen maken? Waarover? De, nou, Bijvoorbeeld over of ze straks nog AOW hebben. Noem maar wat. Ja, nou ja, goed. Dat is het verhaal waar wij dus, eh, uh, onder lijden als babyboomers. Ik werk gewoon nog hoor, maar goed, los daarvan, uh, is dat wij natuurlijk, uh... Uh, uh, potverterende lieden zijn die uh, de beker van het leven, uh, gul zich leeg drinken, uh, rijke stinkers, hè, met ja. dank aan, uh, wie zei dat ook weer Asser geloof ik of zo. En uh, waarbij niemand meer weet, want dat is natuurlijk de ellende van de, de pragmatische generatie, onze kinderen, die hebben geen geschiedenis gehad, die hebben maatschappijleer gehad. Dus die weten niets van hoe arm uh, Nederland in de jaren 50 en 60 relatief nog was. En die pragmatische generatie, dat zijn een aantal burgers die tamelijk uh, snel opereren in deze wereld? Nou, dat zijn de dertigers en de veertigers. Ze worden pragmatisch genoemd, omdat ze eigenlijk niet zo uh, moraliserend en, en zeurig zijn als hun uh, uh, ouders, zal ik maar zeggen. En, uh, het is een generatie die de wind ontzettend heeft meegehad in de zin van grote welvaart, uh, allerlei reizen kunnen maken en die verlengde jeugd die onvoorzien was. Hey, dus ja. dat ze pas zich gaan settelen rond de dertig. En die, die, uh, terwijl hun ouders en hun grootouders, uh, uh, Leefden om te werken, werken zij om te leven. Het moet wel leuk zijn. Het is op de top met een huis en hypotheken uh, ja, pragmatisch. En die jongste van, nou, generatie, die generatie Einstein, hoe wordt daar tegen aangekeken? Ja, dat is eigenlijk toch die, uh, wat zal ik zeggen, die grenzeloze generatie. Dat is de, de Facebook-generatie. Ja goed, daar wordt dan van gezegd dat zijn, daar komt niks van terecht. Uh, ze lopen nog steeds in de, in de speeltuin van het leven rond. Uh, Coma-zuipers, uh, drugs, uh, schoppers. Hoe verklaart het. u dat? Hoe verklaart u dat ongegeneerde generatiebesje? Ja, ik, ik verklaar het uit een aantal dingen. He, we leven dus een enorme... Uh, uh, pluriforme waarden en normen tijd Daar Dus niks staat vast. Iedereen moet maar doen waar hij zin in heeft. Er is ook geen handhaving van die normen en waarden. Omdat ze zo pluriform zijn, is dat bijna niet te doen. Uh, het is het ik-tijdperk. Ja. Het is een emotietijdperk. Alles op de televisie gaat vanuit emoties. De ratio wordt naar achter geschoven. Uh, en dat is eigenlijk wel... Uh, uh, ook de verklaring waarom mensen ontzettend in het nu leeft. Het meest opvallende is eigenlijk de verandering... dat uh, vroeger dus uh, jong zijn een ziekte was en nou ouder worden een ziekte is. Ja. Dat, dat, dat is... En nu zeggen we moeten stoppen met dat ongegeneerde onge generatiebesje. Gewoon kappen. Ja, ik, ik vind dat, uh, dat dat negatieve commentaar op elkaar... dat uh, daarin regeert de afgunst en de afwijzing. Hè, uh, en ik denk dus gewoon dat... Uh, uh, nou ja, die, die, ik bedoel, iedere generatie verwijt elkaar iets. Uh, wij staan daarboven aan de top. Maar ik denk dat... Kijk, wat niet beseft wordt is, enerzijds... generaties... Een nieuwe generatie is nodig. Ja. En het is een geschenk van de tijd... want anders zou er nooit verandering komen. Dat is punt één. En, uh, op, en wij staan op de schouders van onze voorouders. Alles wat we denken, doen, eten, zien... is door onze voorouders gedaan. Dus... Ik zou zeggen, wat altijd gebeurt is... pak het goede van de nieuwe generatie. De geestdrift, het, uh, het enthousiasme, de dingen die ze doen. Ja. Maar die generaties moeten wel bekennen dat wij een soort lang weefsel zijn... waarin al die elementen er nog steeds toe doen. Sommigen niet, nou die gaan eruit. Dan is de vernieuwing een uh, geschenk. Maar die anderen... Die hebben wij gauw nodig om een soort continuïteit van uh, ons leven te maken. en terug te blikken op de geschiedenis. Mevrouw Krul, ik ben heel erg blij met u. En ik zal de redactie erop wijzen dat ze moeten stoppen met dat generatiebesje. Ja, zeg Kappen dat verhaal. Ja. Hartelijk dank. Publiciste Helen Krul. In Duitsland ligt de webwinkel Amazon onder vuur. door de slechte omstandigheden. In Engeland is Amazon onderwerp van gesprek vanwege flexcontracten. Hoe moet dat straks in Nederland met Amazon? Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De werkloosheid is vorige maand sterk opgelopen, meldt het CBS. In de laatste 30 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen zonder werk. Er kwamen 21.000 werklozen bij. In totaal zitten nu 592.000 mensen zonder werk. En dat is 7,5% van de beroepsbevolking. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen is opnieuw gedaald. De verkochte koopwoningen waren 9,6% goedkoper dan een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds de metingen begonnen in 1995. Ook het consumentenvertrouwen daalde opnieuw. Sinds april 1986 is het vertrouwen in de eigen financiële situatie en de economie niet zo laag geweest. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damaskus is een zware explosie geweest. Dat gebeurde vlakbij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. Er zouden slachtoffers zijn gevallen, maar hoeveel is niet duidelijk. Bij een kettingbotsing op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... zijn vanochtend zeker acht auto's op elkaar gebotst. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. En ook over de oorzaak van die kettingbotsing is nog niets te zeggen. Wat de gevolgen zijn voor het verkeer... horen we nu van John Bakker bij de ANWB. Ja, door die kettingbotsing loopt er nu ook vast op de A5... vanuit Haarlem naar Hoofddorp voor knooppunt de Hoek, drie kilometer. Dat zijn vooral mensen die omrijden vanwege de afsluiting van de A9... Vanuit Alkmaar naar Amstelveen is de weg tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp helemaal afgesloten. Voor knooppunt Raasdorp staat inmiddels een 9 km file. En daarom kan het verkeer vanuit Alkmaar richting Amsterdam en Utrecht beter gaan omrijden vanaf uit Geest. Je rijdt dan om via uh, Zaandam over de A8 en de N203. Verder nog een korte file op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Watergraas Merik en op het Amstel. Twee kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. Dit is de Met Felix Meurders. De Nederlandse popmuziek kan wel een steuntje de rug gebruiken. Vinden PvdA en SP. Terecht of kolder? Zometeen debat. Wara. De fm de dan Willem Vangtenoot, je gaat opnieuw naar Bangladesh. Twee weken geleden zat ik hier, toen vertelde ik je over een speciaal oorlogstribunaal in Bangladesh. Dat tribunaal had toen net uh, een, een leider van de islamistische politieke partij Jamaat-e-Islami veroordeeld. Die man, uh, kader Molla, die zou in 1971 tijdens de onafhankelijkheidsoorlog oorlogsmisdaden hebben begaan en hij kreeg, nou ja, voor die misdaden kreeg hij levenslang. En twee weken geleden vertelde je dat veel Bengalezen dat niet pikte. Zij vonden dat het een veel te lage straf. Ja, precies, ja. Hoe, hoe dat nou zit, kijk, die, die onafhankelijkheidsoorlog was echt een bloedbad. Bangladesh was in de tijd nog, maakte deel uit van Pakistan en het Pakistanse leger wilde die afscheiding voorkomen. En daarom werden massamoorden uh, aangericht, ook in samenwerking met pro-Pakistaanse milities. En die kader Mola, hij was toen aanvoerder van een islamitische studentenbeweging die met de Pakistanen collaboreerde. Nou, dat mocht niet baten. Uh, negen maanden later en honderdduizenden doden later was Bangladesh onafhankelijk. Alleen werd nooit iemand voor die oorlogsmisdaden gestraft. En veertig jaar lang broeide dat in Bangladesh en toen kwam deze uitspraak Begin deze maand levenslang voor Molla. Nee, zeiden heel veel mensen. Die Molla is de slachtoffer, of de slachter moet ik zeggen. De slachter van heel veel Bengalezen. Ja. Hij moet hangen. En duizenden mensen die hebben zich toen verzameld op een plein in het centrum van de hoofdstad. voor een demonstratie. met de belofte dat ze pas zouden vertrekken als Molla de doodstraf zou krijgen. En zitten ze nog altijd op dat plein dan? Ze zitten daar nog steeds. Het is een soort van ja, een gigantisch doorlopend protest geworden. Het zwelt nog steeds verder aan. Twee weken geleden werd door de Bengalezen media en door bloggers. Al een, een vergelijking getrokken tussen dat uh, Shabakplein in Bangladesh en het Tahrirplein in Egypte. En, nou, in de tijd waren uh, twee weken geleden waren er duizenden uh, ben gelezen en het zijn er inmiddels meer dan 100.000. <plaats> Nou, dat hele plein is een soort van rotonde verkeersplein... Uh, in de buurt van de, de universiteit in Dhaka. Dat staat, uh, overdag staat het helemaal bomvol. S'nachts is er een hele mensenmassa aanwezig. Er worden allemaal kaarsjes aangestoken. Het ziet er uh, spectaculair uit. Er wordt gezongen en gedanst. En er wordt gescandeerd dat Kader Molla moet hangen. En je noemde dat Tagria-plein al in Egypte... maar het uh, protest daar begon om dictator Mubarak weg te krijgen. En dit protest in Bangladesh is niet te vergelijken. Nee, nee zo kun je die, uh, die vergelijking ook niet, uh, niet maken. Die, die, die bengalezen gaan niet de straat op om um, um, um, premier Hassina te verdrijven... Bangladesh is een democratie. Binnen, of binnen een jaar zijn er verkiezingen, mogen de mensen naar de stembus. Er is ook geen enorme politiemacht zoals in Egypte, zoals we het kennen met rubberkogels, met waterknonnen en traangas. Uh, nee, het gaat er vrij vreedzaam aan toe op dat, uh, op dat Shabakplein. Dus een directe vergelijking met, uh, met die protesten tegen Mubarak, die gaat niet op. Wat je wel ziet uh, in Bangladesh, net als in Egypte, het is een beweging van jongeren. Dat zegt de Bengeleze universiteitsdocent Tasrina Sajjat. Not to draw any parallels or to come to conclusions, but the fact that the youth have a voice, that they're technically savvy, um, they're far more able to create sound bites that get them mobilized in a way, and of course to obviously occupy space that institutionalized politics generally occupy. Ja, Sajjad, zij, uh, zij blijft ook een beetje weg van die vergelijking met Egypte. Maar ze wijst wel op tekst, technisch onderlegde jongeren. Ze zijn goed op, uh, op internet. Zij kunnen de massa mobiliseren via Facebook. En ze geven zichzelf nu ook een stem in de media. En de jeugd op dat plein, zij nemen een, een plek in... die normaal wordt ingenomen door traditionele politieke partijen. Nou, de, de partij van premier Hassina, die heeft geprobeerd... om op de Shabak dat protest naar zich toe te trekken. Dat is niet gelukt. Er worden geen politici toegelaten. Je hebt zo'n podium waar mensen de, de massa toespreken... Daar worden die politici van weggehouden. Als ze proberen, worden ze weggejaagd. Dit is een spontaan een organisch protest. En dat is in tientallen jaren niet vertoond. Dat zegt televisiejournalist Matap Haider, die veel op dat plein is. It certainly is unprecedented. Uh, normally the political culture with this kind of rally is that the political parties will um, have people bust in. And various political leaders will bust um, citizens from their locality in om attend rallies. This has been the culture for decades. Ja, wat, wat hij zegt, Heider. Normaal gesproken zou een politiek leider in Bangladesh. zou uit zijn, uit zijn district, uit zijn kiesdistrict. Zou hij allemaal aanhangers en mensen daar weghalen. In een bus stoppen en naar zo'n plein brengen voor een, voor een grote demonstratie? Dat de protesten in, in, in Bangladesh waren altijd. Uh, georchestreerd. En dat is nu compleet anders. En op dat plein eisen ze nog steeds de doodstraf tegen Molla. Uh, kan het er ooit van komen? Nou, die, de regering van premier Hassina heeft naar aanleiding van dit protest... razendsnel de regels van het oorlogstribunaal uh, aangepast, veranderd. En uh, ja, nu kunnen de aanklagers van het tribunaal... kunnen in beroep gaan tegen het vonnis. Dus dat loopt nog. Maar volgens Matab Haider gaat dat Shabak-protest... inmiddels over veel meer dan het vonnis alleen. I think the demands have um, have, uh, have evolved from initially uh, a discussion on or a, a wholesale rejection of the verdict to uh, a broader consensus that religion has no place in politics in Bangladesh. Wat inmiddels breed wordt gedragen op dat plein. Dat zegt de tv-journalist tv Hardar. Dat religie, de islam dus in Bangladesh. Dat, dat, het geen, dat de religie geen plek meer heeft in de Benghaleze politiek. De onafhankelijkheidsstrijders van 1971. Die streefden naar een seculier Bangladesh. Maar het werd uiteindelijk een islamitische staat. En volgens Hardar willen veel demonstranten terug naar die, die, uh, die onafhankelijkheidsidealen. Van 1971, die liberale idea idealen. En dat zet de verhoudingen in Bangladesh verder op scherp. Want de aanhangers van die veroordeelde. Kader en dat zijn de mensen van de islamistische partij Jamaat-e-Islami. Die denken daar heel anders over en zij ze niet terug voor geweld. Meneer van de Nood, blijf ons op de hoogte houden daarvan. De gids.fm. Amazon is het grootste kaufhaus der wereld. Online gibt es hier alles: kaffeemaschinen, smartphones, damenschuhe. Günstig en per express nog am selben tag te hebben. Met nur einem klik.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 Amazon. De winkelgigant ligt sinds die uitzending onder vuur in Duitsland. Werknemers worden uitgebuit, wonen in afgetrapte bungalowparken... en stonden tot voor kort onder strenge bewaking... van een neonazitisch eh, beveiligingsbedrijf. Aan de telefoon is Marcel Nuiten, hij is FNV-bestuurder... voor onder andere het distributiecentra. Meneer Nuiten, goedemorgen. Goedemorgen. In Duitsland ligt die webwinkel Amazon onder vuur... vanwege abnormale arbeidsomstandigheden. Je kan ook zeggen abinomabele. Nee? Abonima? Ja. Abon ja. Zegt u het zelf eens? Abominabel, hè? Ja, onacceptabelen. Ja, ook goed. Wist u daarvan? <laughs> Wist u daarvan? Uh, ja, we zijn, uh, daar uh, ja, zijn op de hoogte via de krantenberichten daarover... en uh, ja, de media in Duitsland en ook via onze collega's in uh, Duitsland... en ook in Groot-Brittannië en Engeland. Als ik nou een boek hoop op internet, dan zie ik natuurlijk niet wie dat stuurt. Uh, de, de, de, er gaat een, kennelijk een heel werkproces uh, achter de schermen aan vooraf. Kunt u vertellen wat voor werk die mensen dat precies dan doen? Ja, in die distributiecentra, zoals hier in Nederland ook gewoon voor Belkom, ook zo'n webwinkel, werken ja, honderden mensen. Uh, die daar uh, ja, order pikken. En dat betekent dat ze gewoon de bestellingen die via het internet gedaan worden. gewoon uh, ophalen, uh, verpakken, uh, zorgen dat die uh, in uh, de, uh, de wagens, de vrachtwagens, komen en uh, dat ze bezorgd worden. En dat is, uh, ja, dat is lopende bandwerk? Daar lijkt het heel veel op. Uh, mensen in distributiecentra... zoals van de grote supermarkt... lopen met een koptelefoon op. En die worden via de koptelefoon... in feite uh, geleid naar wat ze moeten doen. Uh, wij uh, noemen dat wel eens... Uh, ja, uh, ja, de menselijke robots. En dat ja, mensen ook gereduceerd worden... tot uh, robots. En gebeurt dat ook in Nederlandse webwinkels? Uh, dan bedoel je bijvoorbeeld... bol.com. Nou, ik zeg niks. Nou, nee, van... Uh, de, ja, zeg maar de, de bezorging, de distributie van uh, bol.com, dat hebben ze uitbesteed aan een bedrijf, uh, DocData. En uh, daar uh, ja, werken ze niet met een voice-picking-systeem, maar uh, de mensen daar ook, daar ook de orders uh, gewoon op. En ja, uh, daar werken ook bijvoorbeeld heel veel uh, gewoon uitzendkrachten. Dus uh, ja, de lonen en uh, de arbeidsomstandigheden zijn daar uh, ja, vrij laag. Ja, maar dat soort misstanden zoals bij Amazon en Duitsland, die komen niet voor? Uh, dat mensen bewaakt worden, nou, komt bij... Uh... Komt bij de data niet voor. Maar we hebben natuurlijk ook hier in Nederland te maken met eh, gewoon heel veel uitzendkrachten. Met name Poolse uitzendkrachten in de distributiecentra. Die eh, gewoon ook op eh, vakantieparken wonen. onder eh, niet al te beste woonomstandigheden soms. En eh, ja, daar ook 24 uur eigenlijk beschikbaar moeten zijn eh, voor, voor, eh, voor werk. en beperkt worden in hun eh, ja, sociale vrijheid. In Duitsland is opgeroepen tot een boycott van foute webwinkels. Net zolang totdat de arbeidsomstandigheden daar zijn verbeterd. moeten we die slechte webwinkels van Nederland ook boycotten? Mogen die bestaan? Nee, die mogen niet bestaan. En uh, uh, de arbeidsomstandigheden in de distributie, ook hier in Nederland, uh, zijn uh, niet uh, geweldig. Het zijn uh, uh, lage lonen, uh, niet, uh, uh, geen beste arbeidsomstandigheden. Dus wij zitten niet te wachten op uh, gewoon situaties uh, zoals uh, bij Amazon in uh, Duitsland. Ja, het gebeurt er eigenlijk iets aan in Duitsland, weet u dat? Uh, de Duitse uh, vakbond uh, Verdi uh, die daarbij uh, betrokken is, is uh, ja, daar wel mee bezig. En je hebt uh, natuurlijk die oproep uh, tot uh, boycott van uh, ja, deze webwinkel. Amazon komt ook naar Nederland. Wat gaat de introductie van zo'n gigant... want dat is het natuurlijk voor de werknemers betekenen, denkt u? Nou, ik denk dat wij voorlopig uh, niet te maken krijgen met uh, een uh, distributiecentrum van Amazon in, uh, in Nederland. Uh, de distributie zal uh, gebeuren vanuit uh, Groot-Brittannië of uh, Duitsland voor uh, Nederland en uh, België. Uh, maar uh, wij willen wel samen met, uh, gewoon ons, uh, ja, met de vakbonden in Duitsland en in Groot-Brittannië optrekken om dit soort arbeidsomstandigheden natuurlijk aan te pakken. Als u zich zorgen maakt daarover, bent u dan in gesprek met Amazon... om mogelijke problemen hier te voorkomen? Uh, nee, wij niet. Maar we hebben wel natuurlijk gewoon uh, onze contacten met uh, vakbonden... In, uh, in, in, in de andere Europese landen, maar ook met Amerikaanse vakbonden... om uh, dat gewoon richting Amazon wel bespreekbaar te maken... Want dat moet wel kunnen natuurlijk, hè? Nou, dat is moeilijk. Het, uh, dit soort bedrijven uh, zijn toch moeilijk te benaderen door vakbonden. Dus zonder actie zal dat niet kunnen. Ik dank u. Graag gedaan. Succes ermee. Ja, dank je. Marcel Nuiten, hij is FNV-bestuurder. Run From van Janne Schaar heeft een tijd lang bij Room 11 gezeten. Toen heeft ze wat voor zichzelf uh, gedaan en daarna in 2012 uh, trad ze op onder haar eigen naam. En het is echt Nederlands poptalent. En ik ga het hebben over Nederlandse popmuziek, want die staat op de politieke agenda. De muzikanten doen het best goed, maar het kan nog beter. PvdA en SP willen de helpende hand bieden. In april zijn er hoorzittingen in de Tweede Kamer over hoe de popmuziek een steuntje in de rug moet krijgen. Een initiatief dat ook door de branche zelf Wordt toegejuicht. Hoe hard is dat steuntje eigenlijk nodig? Dat vraag ik aan het pvda kamerlid Tjirt van Dekken. Hij zit in de studio in Groningen en muziekproducent Chris Pilgram. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Tjirt van Dekke, hoe moet dat steuntje eruit zien? Uh, dat is toch voornamelijk uh, uh, een initiatief wat moet komen vanuit die popsector zelf. Uh, daar zal ook wel een stevige discussie over moeten worden gevoerd. Want anders uh, uh, krijg we geen creatieve en goede ideeën. Ik weet alleen dat het een vurige wens is die al jaren leeft. En elke keer, elk jaar op Noorderslag noordenslag uh, waar heel veel wordt gepraat over popmuziek, aan de orde is. En altijd komt de vraag tegen de politiek, zouden jullie iets kunnen doen? Nou, dat is gebeurd uh, via motie van D66 uh, in het kader van het topsectorenbeleid En dat betekende uh, dat er eventueel... Middelen vrijkomen voor de creatieve industrie, lees de popmuziek. De vraag hoe je dat dan aanpakt. Maar invult... de creatieve industrie is natuurlijk groter dan alleen de popmuziek. hè? Zeker. Dus uh, hoeveel geld moet er vrijkomen voor de popmuziek dan? Ja, dat zou gaan om een bedrag van ongeveer 10 miljoen. Dat is niet helemaal hard. Maar met dat bedrag zouden we een boost kunnen geven aan, uh, aan, de, aan de popmuziek. En waarom moet dat dan gebeuren? Want u zegt het, het gaat goed. Uh, het gaat heel aardig. aardig. Ja, dat ja. gaat heel aardig. Aan de andere kant uh, zie je dat veel poppodia uh, in de problemen zijn. Uh, moeilijk uh, aan goede ex kunnen komen. Uh, moeilijk uh, aan uh, nieuw talent kunnen komen. Hè, technici die er werken bijvoorbeeld. Uh, mensen die het licht en geluid doen. Vaak zelfstandigen die aan de bak willen. Nou, het, is allemaal, uh, het is allemaal werk. Werkgelegenheid dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En als we daar iets meer aan zouden kunnen doen, dan heel graag. Maar het goed goed bijvoorbeeld met de dansmuziek Ja, uit precies. Nederland. Ja, maar dat is een interessant verhaal. De dans gaat fantastisch en daar moeten we met z'n allen ontzettend trots op zijn. Maar volgens mij was het zo dat in 1994 een motie is aangenomen... Uh, van de SP trouwens, die motie, dat moet ik erbij uh, vertellen... Uh, waardoor er geld uh, geïnitieerd werd om die dance-sector uh, internationaal uh, uh, te profileren. En dat, dat heeft is gewoon dus heel goed Dat is ja. ontzettend goed geholpen. Kijk maar uh, waar we staan, namelijk op uh, bijna nummer 1 in de hele wereld. Chris Pilgrim, muziekproducent. Heeft de Nederlandse popmuziek heeft die hulp nodig? Nou... Ja. ja, kijk, nou ja, het was een, een, een, een ja met een twijfel, Felix. Um, als ik kijk naar de hele directe hulpvraag vanuit de muziekindustrie... die al jaren en jaren en jaren is uh, gedaan... Uh, dat is eigenlijk de vraag, uh, wat doen wij met uh, onze belastingen? En dat heeft te maken met het feit dat we uh, kijken naar het kunstproductboek... en vergelijken dat met het kunstproduct... .product uh, muziek. dan zien we dat het kunstproduct boek met 6% btw uh, door het leven mag. En het kunstproduct muziek met 21%. De muziekindustrie roept al jaren en vraagt al jaren aan diezelfde overheid... en ik neem uh, de gast even aan de andere kant van de lijn... als een vertegenwoordiger van die overheid uh, uh, voor het gemak... vragen eigenlijk al jaren om die btw-tarieven nou eens gelijk te trekken... en dan niet omhoog, maar vooral... Maar die, 10 miljoen, die investering gewoon die, die, in, die, in die topsectoren... zoals popmuziek dan kennelijk is volgens meneer Van Dekker. Nee. van de Partij van de Arbeid, dat hoeft niet. Ja, ik hoor geen doelstellingen. Ik hoor een initiatief wat ergens vanuit de Noorderslag... of weet ik veel wie of wat... De, Joeroen, ja. Uh, ja, een aantal mensen vinden dat dat moet gebeuren. Maar ik begrijp werkelijk niet wat nou eigenlijk de objectieven zijn... dus welke doelstellingen moeten uiteindelijk worden bereikt. Moeten Meneer we Van meer Dekker, gaan verkopen? de doelstellingen. Ja, grappig dat dat zo gesteld wordt... want uh, dat is precies het doel van de hoorzitting. Ik wil ook precies weten wat de popsector uh, nou wenst. Nou, btw-verlaging. Ja, ik begrijp het. Uh, nou, ik ben benieuwd uh, um, uh, of dat ook daadwerkelijk gesteld wordt. Dat wacht ik dan wel keurig af. Nou, aan dat, dat kunt u weten. Sorry dat ik u even onderbreek, hoor. Dat, ja. dat is misschien wat onverzoeling, maar we hebben niet zo heel veel tijd. Nou, uh, tijd Nou, tijd zat, oké. We gaan gewoon twee uur door. Uh, wat, uh, wat, wat, wat, wat de industrie al jaren en jaren vraagt... dat is uh, die bijstelling van die BTW. Dat kunt u gewoon weten. Meneer, dat is niks ja, zeker, nieuws. Meneer Van nee, Dekken, vindt u dat ook? Moet, uh, moet het... Uh, de percentage btw omlaag, van 21 ja, naar ik, 6? Daar ga ik nu niks over zeggen. We leven nou, in andere tijden. daar een de Dat ga ik niet doen. Uh, echt niet. Uh, waar het om gaat, is die hoorzitting. En de vraag wat de popsector nou precies wenst. Als het gaat om btw-verlaging, dat is mij inderdaad uh, bekend. De vraag is of dat uh, per se wenselijk is op dit moment. En of men dat per se wil nu. Maar, uh, ik heb heel kies, andere gaan, wat, wat, is, wat, wat is er nou uh, nodig om die popmuziek beter te promoten en Nederland steviger op de kaart te zetten? Ja, wat, wat zou ik, er moeten gebeuren ja, dan? Ik zou bijna ik zou willen zeggen, uh, uh, ik neem een hele grote schop... En uh, ga met, met, uh, met collega Plasterk, die is toch ook al bezig... om van alles en nog wat met de Flevopolder en de provincie Utrecht en Noord-Holland uh, wat te regelen. En ga het land omspitten. Want, en, wat, wat moet er wat, gebeuren dan? Nou ja, dat, dat, dat mag ik heel gauw even een, een vergelijking maken... met een aantal landen die uh, noordelijk van ons zich bevinden. En dan is het misschien interessant om dat even mee te nemen in de discussie. Even heel snel. Wij hebben, uh, nou, laat ik even aan, aan de gast aan dat telefoon vragen. Of hij wel eens heeft gehoord van het groepje Monsters and Men. Ja, zeker meneer. Ja, hartstikke goed. U bent, maar uh, ja... dit is toch geen popquiz? of wel? Nee, nee, nee maar het is, het is leuk om dat even te weten. Het is een groepje dat is op dit moment ongelooflijk populair in de hele wereld. Komt zeker. uit IJsland. Het land waar uh, ook de sugarcubes vandaan komen. Björk, uh, uh, Gus Gus, Johan uh, 320.000 mensen wonen daar. Zweden, ja. even, ik ga even heel snel door. Uh, Zweden, het land van ABBA, Ace of Base, Roxette. Uh, daar wonen 9 miljoen mensen. Kortom, er is Noorwegen, allemaal veel beter. De nou gezien. ja, precies. Kijk, en hoe dat komt zijn, dat? Dat zijn mensen die op de een of andere manier in staat zijn... met een geringer bewonersaantal... toch regelmatig over die grenzen te kijken en uh, te verkopen. Hoe komt dat? Juist, dat is de hand in eigen boezem steken. En dan zou het misschien... Nou is een hele theorie over, en zoveel tijd hebben we geloof ik niet, maar... <laughs> tot drie uur. Nou, tot, tot drie uur. Ja? Daar is een hele theorie over. Ik denk zelf, en ik doe nog links en rechts nog wel eens een voordrachtje... en dan leg ik dat wel eens uit dat dat te maken heeft met onze volksaard. Wij zijn een land wat uh, het polderen heeft uitgevonden. Dat doen we al eeuwen en eeuwen en eeuwenlang. Wij houden niet van grote pieken en dalen. We nivelleren ons... Uh, drie keer in de ronde. Daar hebben we laatst nog even vanuit de partij van, uh, van uw gast ook wat, uh, wat over mogen horen. Met dat andere woorden, er zou en wat en gedaan moeten worden aan de Maar Dat ja, gaat van zo lang zal ja, zijn leven niet lukken, ja, natuurlijk. Want, kijk, wij, wij, maar, wij, wij, nou, maar we hebben je, je, je, je rock academisch, we hebben hier zangopleidingen. Nou, kijk, dat is helemaal goed. Want ja. daar blijkt ook weer uit dat al die rock academisch, moet je ja. ik zeggen, en, en al die, die, die, die, die popopleidingen. Tot heden nog steeds niet hebben geleid tot dat grensoverschrijdende verkoop precies, en dat is ook de reden waarom, van de waarom. Ja. Precies, dat is ook de reden waarom ik zeg en vele anderen zeggen: laten we daar nou eens wat aan proberen te doen. Zodat ze inderdaad grensoverschrijdend aan de slag kunnen in het prachtige IJsland, in Zweden, in Finland, wat u wil. Uh, maar dat er een podium wordt geboden. Ook nationaal. En er is zoveel talent dat die podia niet heeft. En dat moeten we stimuleren, bevorderen. Dat is goed voor de creativiteit, dat is goed voor het kunst- en cultuurbeleid... dat is goed voor de werkgelegenheid, dat is goed voor talentontwikkeling. maar ik begrijp toch niet helemaal waarom u dan zegt dat er zoveel talent is... als u nou net zelf zegt dat het talent niet gevonden kan worden... en dat we ook niet weten waar we de technici vandaan moeten halen, et cetera, et cetera. Het gaat erom dat... Dat is een beetje raar. Het gaat erom dat een heleboel van de jongens en meiden... die aan de slag willen in die sector... op het moment dat ze klaar zijn met bijvoorbeeld een opleiding... die baan daar niet kunnen vinden. Of niet in die band zouden kunnen spelen... omdat er geen podium uh, voor zou zijn. Dat is een discussie uh, die speelt al heel lang. En uh, ja, nou daar moet sector. geld voor worden vrij. En dat, dat zou een idee zijn. Nou, U moet misschien de regelgeving eens wat aanpassen. En bijvoorbeeld daar... Die btw verlagen. Nou ja, dat is dat, dat, dat, dat sowieso wel <laughs> ja. iets. Wat, maar, nee, dat, maar dat roepen we al jaren. Het, het, het moet niet alleen maar over geld gaan. Het moet over ja, talentontwikkeling Ja, het gaat om 10 miljoen, gaan. heeft u net. Ja. Ja precies maar. Ja, zeker gaat het daarover. Maar daar krijgt u die BTW toch niet uh, mee uh, verlaagd? Het gaat erom dat het geld beschikbaar is voor de creatieve industrie en de popmuziek. Dus laten we daar nou op een zinvolle manier invulling aan geven. Chris gaan, Kirsten, ja, gaan doen. Pink, Kirsten, ben je al uitgenodigd voor die hoorzitting? Eh, nou, ik heb even het lijstje gekeken van, van de, de, de grootheden die daar mogen komen. Ben jij al uitgenodigd? Eh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, je ik, hebt ik, daar ik, ook maar gemiddeld twee minuten spreektijd. Kijk, dus dat nou nou ja, dat, dat gaat niet lukken. lukken he? He? Want ik dacht, nee. nou, hoe lang gaat het dan duren, zo'n hoorzitting? Die, die, die, die, die twee minuten weer, ja. Ja. Maar nee hoor, uh, we zijn ook bezig om muzikanten uit te nodigen. Ik geloof dat zelfs Tim Knol een uitnodiging heeft gekregen. Ja. Ja, het gaat niet alleen maar om de... Onze, onze knuffelartiest. Ja. Uh, PvdA-Kamelitjeert nou, van dekker, En ja. muziekproducent het is Chris artiest. Pilgrim. Ja, dat is een geweldig artiest. Hartelijk dank voor Precies. de komst allebei. Dank u zeer. In dit programma. De buis vanavond. Vanaf 6 uur is op RTL 7 de return... te volgen van Steaua Boekarest tegen Ajax. Thuis wordt de 2-0 van de Amsterdammers... maar naar verwachting gaat het spoken op het knollenveld van de Roemenen. De Keuringsdienst van Waarde onderzoekt om 5 voor half 9 op Nederland 2... de zalmforel. Is dat wel een natuurlijke vis? Of is dat een forel met een zalmjasje aan? Of een zalm gevuld met forel? Bij Pauw en Witteman zijn uh, schaatsende Belgen te gast. Een echte Belg genaamd Bart en een nepper die ook Bart heet. En zijn swings en Velkamp in staat Nederlanders in een wak te rijden. Vanaf vijf over elf op de zender Nederland 1. Uh, Chris, ik ga afscheid van je nemen. Uh, Jurgen van den Berg wordt hier zo verwacht, maar die is er de... nog niet. Ik ga even aan de deur staan. Neem alles mee, Ja, Jurgen, Is er nog niet. Is er niet? Hè? Hij wil niet. Maar, hij slaat de laatste tijd. Mm. Het gaat je goed, hè? Succes ermee. Hij komt eraan hoor. Ja, en geen vel vegen te bekennen. Allerbeste. Surf naar de gids.fm. Europees voetbal op radio 1. Vanavond in de Europa League. Wow! De Europa. Europa. De Ajax. Het zou een doelpunt kunnen zijn en het is hem. De Europa League. Waaromt om half in Langs de Lijn? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.